Hey, dit is uh, fijn spul. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis, kwetsbaarheid, aandoening... Geef het een naam. Mijn naam is in ieder geval Rob Schaap en vandaag is mijn gast Daan. Daan weet nog niet heel lang wat er met hem aan de hand is. Vandaag vertelt hij zijn verhaal. Ik heb altijd uh, het idee dat ik altijd aansta. Het is, uh, in mijn hoofd uh, zijn er mm -hmm. altijd gedachten en het gaat maar door. Dat uh, minuut na minuut. Ik heb nooit het idee dat het uh, rustig is in mijn hoofd. Welkom, Daan. Laat ik eerst even zeggen dat ik heel blij ben dat ik hier weer zit. Want het is alweer een tijdje geleden. En mm -hmm. ik ben heel blij dat jij mijn eerste gast bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Uh, leuk om uh, hier eens op bezoek te zijn en mijn verhaal te kunnen doen. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is wat we gaan doen. Mm -hmm. Hopelijk. Uh, en ik begin altijd maar om te vragen waarom je je hebt aangemeld. Lijkt me een mooi begin. Ja, goede vraag. Ik uh, heb al een aantal keren uh, geluisterd naar uh, de pillenkast. En ik vond het... Uh, ja, de insteek erg leuk en uh, je doet het ook erg leuk. Dus uh, een compliment wat dat betreft. Nou, en... dat, dat begint er weer ongemakkelijk. Ja, precies. Laten we het ja. even lekker ongemakkelijk houden vandaag. Heel goed. En uh, dat was voor mij wel een reden van, uh, ja, ik heb ook een verhaal. En uh, dat verhaal dat, uh, ja, als je eens een keer bij iemand bent, dan vertel je het eens een keer in uh, drie, vier minuten tijd uh, de highlights wat er is. Uh, en ook uh, mensen die je misschien wat minder goed kent, maar waarvan je denkt, nou de, die vindt het ook uh, ja, misschien wel boeiend om te horen wat uh, mij is overkomen wat dat betreft. Uh, vond ik het een uh, mooi medium podcast. Uh, ik luister zelf ook graag naar uh, podcasts Om dat dan uh, te delen. Uh, ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste voor mij ja. is. En ergens misschien ook wel, ja, zitten ook wel... Uh, ik ben tegen dingen aangelopen qua, nou, qua hulpverlening. Qua uh, dingen die ik anders had kunnen doen, uh, achteraf ernaar kijkend. En uh, ja, dat iemand er ook nog wat uit kan halen qua lessen, wat dat betreft. Uh, waar, waar begon het bij jou? Waar begonnen we bij? Mij? Uh, ja, er dat is, wel, dat, er dat, is er, een moment dat je op een gegeven moment denkt: oh, nee, dit is niet, dit, zo hoort het niet. Het gaat niet goed. Ja. Ja, ja. Achteraf, dat zijn uh, meerdere momenten, kan ik dan uh, wel aanwijzen. Want uh, maar het belangrijkste moment was. Vorig jaar, voorjaar was het wel. Uh, dus eigenlijk is gelijk tegelijk met dat uh, corona starten. Dus uh, dat uh, ging een beetje gelijk op. Uh, dat was uh, de start dat ik, ja, uh, als we direct het uh, diepe ingaan, uh, ik mij heel ja, ongemakkelijk voelde. Ik had een combinatie van uh, dat ik best wel veel uh, energie had, uh, allerlei projectjes aanging en mm -hmm. ook wat uh, projecten die... Ja, misschien wat verder van, van me af... dat die niet helemaal logisch waren, om het zo maar te zeggen... Uh, ik bedoel je, niet uh, helemaal logisch, waar die uh, niet paste in wat je normaal gesproken Ja, deed. dat, dat ja. idee, inderdaad. Ja, Dat het wel bijzonder was. En dat gecombineerd met uh, dat mijn slaap ook erg slecht was. Ik uh, sliep uh, erg slecht. Ik werd s'nachts om drie, vier uur wakker. En uh, nou, dan mocht het voor mij wel beginnen. En dan had ik nog iets dat ik mij wel aanpaste. En ik dacht, ik blijf toch maar liggen. En... Maar dat, uh, ja, was dat. Was dat wel de eerste bijzonder? keer dat je dat merkte? Dat je. Of had je dat wel vaker? Dat je gewoon s'nachts wakker werd, periodes? Nou, dat, dus slecht, dat het zo erg was, dat had ik nog niet. Eerder gehad of dat het zo frequent was, misschien dat wel het juiste woord uh, Wat ik wel ken is uh, fases in mijn leven, dus als je te, verder teruggaat in de tijd, dat ik echt wel herken dat ik heel veel uh, energie wil hebben, dat ik meer dan gemiddeld aankom. Dat uh, ja. Want dan ga je terugkijken in de tijd van nou uh, heb je dit eerder gehad van die fases dat je uh, veel energie hebt, bijna slaap nodig hebt en dat herken ik wel, maar ja, dat was ook een beetje de, ja, de gedachte die ik en mijn omgeving ook had. Dat hoort gewoon bij mij. Ik had gewoon uh, veel aan. Dat was uh, nou, een drukke baan, een studie erbij, uh, allerlei sociale activiteiten, noem maar op. En ja, dat was nooit een probleem. Dan, uh, hoe meer, hoe beter was het bijna. Daar, uh, ja, daar, ja, daar ging ik wel goed op, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Maar toen was het dus op wel problematisch. Als je echt zo'n lange periode, maar echt om drie uur wakker wordt s'nachts en zo. Dat is niet goed voor je overdag. Nee, dat is zeker niet goed. Dat, uh, ik merkte ook uh, naarmate de tijd vorderde dat ik uh, steeds uh, uh, ja, wat verwarder werd. Uh, werken lukte niet meer. Uh, ik uh, ging de kantjes er wat van aflopen. Dat viel ergens niet heel erg uh, op omdat natuurlijk ook uh, corona was begonnen oh, en ja, uh, je ja. zat veel thuis. En uh, ja, dan klinkten de kantjes ervan aflopen, klinkt alsof ik het bewust deed. Maar ik, het lukte gewoon echt niet meer. Het, en dat viel werd niet op. Meer. En ja, het viel gewoon niet zo gekke erg op uh, op dat moment. En het, uh, ik begon dat ook te combineren met dat ik echt hele sombere uh, gedachten, gevoelens. Ik voelde me echt uh, heel naar. Dat, dat was, denk ik, vooral in de nachten ook wel. Dat ik uh, nou, uiteindelijk. Uh, om het uh, uh, minder of het sombere uh, gedachten. Uh, ging uiteindelijk ook naar suïcidale gedachten toe. En ja, dan uh, heb je zelf het idee: dit is niet goed. Dit uh, klopt niet. Hier is echt wel wat. Uh, en aan begon dat dan ook al als je wakker werd? Als je bijvoorbeeld echt... dat je daarover gewoon met zo'n gevoel ook wakker werd? Of... Ja, ik kon ernaar, ja, ik denk dat het vooral in de avond... en het begin van de nacht... dat het heel erg die sombere en uh, ja, soms ook suïcidale gedachten was. En uh, dat het juist in de ochtend... juist meer de gedachten waren van... nou wat zal ik eens gaan doen? Wat uh, meer uh, de, de energieke kant, om het zo maar te zeggen. Het was door elkaar ja. Het ging dwars door elkaar heen. En uh, ja, ik kon ook overdag wat uh, half apathisch... De bank zitten en naar buiten staren dat ik ik wist gewoon totaal niet goed meer wat ik met mezelf aan moest. Dat was uh, ja, een hele klinkt ook heel verwarrend. Ik ik ken het wel. Ja. <laughs> ja. Ik heb ook zo'n stoornis. Dus. Ja, maar dat is als je dat voor de eerste keer echt zo heftig meemaakt. Ja, ik, ik, vond... ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat niet meer goed meer kan herinneren, maar ja. ik denk dat dat ook heel verwarrend voor mij was. Dat ik moet denkt... eerlijk zeggen, ik was uh, ik moet ik heb dit uh, terug moeten halen. Dat heb ik. Uh, uh, volgens mij begin vorige week. Toen uh, heb ik uh, gebeld bij mijn uh, ex-vriendin. Dat is een vriendin waar ik toen bij was. Anneliese is dat. En ik heb uh, echt haar echt moeten vragen. Van, nou, wat, wat, wat gebeurde er al in, allemaal in die tijd? Want ergens. Nou, ik denk dat het ook een soort bescherming, uh, zelfbescherming van de geest is. Omdat ze nare herinneringen misschien wel wat los te laten. Of kwijt te raken. Want ik ben die herinneringen die en waren, echt niet ja, ja, dat is ja. ja, dat terwijl ik juist altijd het type was dat ik echt alles kon herinneren hè, en nooit wat kwijt, echt alles altijd uh, ja. opgeslagen. Ik wist wanneer iemand wat waar had gezegd en uh, gewoon het bizar verwoorden wat ik allemaal kon herinneren. Dat ik juist die periode dat nou, ik denk, ongeveer dat eerste half jaar van vorig jaar, ja, dat zit gewoon zo slecht in mijn geheugen, inderdaad. Ja, gek is dat. Uh, ja, dat is echt heel gek, uh, inderdaad. Ja. En toen heb ik ook. Uh, ja, half ja, bewust is de, de vraag, onbewust, uh, ja, misschien niet helemaal de juiste bewoording, maar in elk geval de beslissing genomen ook om uh, bij Annelies weg te gaan, om alleen verder te gaan. En uh, toen ben ik uh, op een, uh, in een chalet op een vakantiepark terechtgekomen en toen begon, uh, nou, om het zo maar te zeggen, de ellende echt. Maar nou, je uh, ja, je bent ja, toen ja. bij je vriendin weggegaan. Hoe lang hadden jullie al een relatie? Uh, elf jaar, denk ik. Elf jaar? Ja, Te lang, ja. ja, ja, ja. En is, begreep uh... ze ook waarom je... Nee, nee. Dat, uh, ik ging ook, uh, wat, uh, ze ging vragen van uh, ja, wa waarom en wat zit ja, er erachter... achter? het is logisch logische vraag. En en ging een ja, heel logisch. <laughs> ik ging er ook, ook een soort redenen bij uh, ja, bedenken, uh, haast deels. Het dat, dat, dat was ik ja, gewoon... Een hele rare tijd. En, uh, ja, wat voor? Maar redenen ja? bedenken die je, die je nu nog, waarvan je kan denken, ja, dat waren wel nou, legitieme terug, redenen. Ja. Of, of waren dat ook echt een beetje... Nou, we hebben toen, we hebben dus wat was het, daar inderdaad vorige week dan over gesproken. En dat is wel teruggehaald. En deels uh, legitieme redenen, uh, maar, maar, maar, maar deels ook, ja ook haast een beetje, uh, dat ik maar redenen zocht, gewoon kleinigheden uh, ging groot maken om, uh, dat het niet meer zou gaan werken. En uh, ja, dat is natuurlijk heel raar geweest inderdaad. Oké, okay, maar ik uh, onderbrak je. Toen zat ja. je in een chalet. Ja, toen ging ik, uh, <laughs> want ik nam wel de beslissing van dan ga ik wel weg. Dus uh, nou, toen ben ik in een chalet van vrienden terechtgekomen. En ja, toen begon de ellende wat dat betreft echt al. En daarmee bedoel ik dat uh, het energieke, uh, nou, soms ook wat fijne gevoel, dat viel helemaal weg. En dat was uh, alleen nog maar somber. Hmm. En uh, nee, toen heb ik uh, een hele zware tijd gehad. Uh, zat je eentje daar? Ik zat in mijn eentje. Uh, op een vakantiepark waar nog niet heel veel mensen waren. Kwam dus niemand langs? Nee, uh, er kwam uh, vrijwel niemand Ik hield ook mensen wat tegen. Dat was het. Want ik had het ook... Uh, eigenlijk wisten ook niet veel mensen dat het niet goed met me ging. Ik uh, ja, hield er eigenlijk ook wel een beetje de schijn hoog van... Uh, nou, het gaat wel. Uh, ik, ja, ik denk dat ik ook niet... Uh, ik, ik wist zelf niet goed wat er met me aan de hand was. Ik wist er is iets mis. Het klopt niet. Uh, maar ik had nog de gedachte van ik ga hier zelf al uitkomen. Het moet mij zelf ja. al lukken. Uh... Nou, ik zeg maar uh, zo van, ik ben een man, dus ik moet het ook zelf oplossen. Volgens mij is dat al een gedachte wat ja, ja. Uh, wel sterk is bij, Nog uh, bij daar is we dat in de maatschappij, ja, dat ja. helaas is dat. Ja, we moeten ja. sterke mannen zijn natuurlijk. Wij uh, ja. vragen niet om hulp, we komen er wel uit. dat gaan ja, we we wel goed. Allemaal komen. Zelf. we kunnen alles zelf. Gaat maar, het goed? Ja, natuurlijk gaat het goed. Ja, ja, ben jij gek? Dat, uh, <laughs> nee, het gaat allemaal hartstikke goed. Maar dat ging er totaal niet. Dat was, uh, het werd uh, erger en erger. Uh, nou, een eerste vanaf daar een uitstapje naar de huisarts gemaakt van... Uh, oh, dus je bent wel, dat is wel Uiteindelijk goede. ja, ik, ik kreeg wel echt wel wat signalen ook uh, nou, van analyse onder andere, van uh, iemand van een opleiding die ik volgde, van nou ga naar de huisarts en uh, ja ik merkte ook wel het gaat oh, Dus je vertelde niet meer. het wel toch ook wel tegen Aantal mensen wel ja, okay. aantal nou, mensen waren wel Ja zeker weten, zeker weten. En uh, dat is de eerste hulp om uh, of een hulp, uh, roepen inderdaad van uh, nou beste huisarts, ik, uh, zo staat het ervoor, dit zijn de gedachten die ik heb, dit gaat niet goed. Ja. En toen kwam ik bij een uh, POH GGZ terecht, de praktijkondersteuner huisarts voor de geestelijke gezondheid. En ja, uh, ja dat... Ja, dat, dat, dat werkte niet. Dat was niet uh, toereikend. Dat was, ik geloof echt wel dat je... Hoe kwam je daar binnen? Uh, kwam je daar binnen wel met het idee, oké, okay, die gaat mij helpen. Die, die weet wat er straks met mij is en dan die ja, gaat mij dat helpen. Was, dat, dat, was, dat was voor mij nieuw. Dus ik had wel zoiets en dan, je wordt doorverwezen naar iemand. Dus wel met de gedachte van, ja, die kan wel wat. Dat moet mij wel helpen, inderdaad. Daar ja, kom maar, ik niet zomaar. Uh, nee, de, ik kom precies. niet zomaar. Dus, uh, maar dat was het totaal niet. Ik geloof echt wel dat, uh, dat iemand kan zijn die bij, nou, bij mildere klachten... Nou, ik, ik zo niet direct een voorbeeld, maar ik valt er iets bij voor te stellen. Dat bij mildere klachten zo iemand echt wel kan helpen. Maar nee, voor wat... Wat deden ze, of hij, wat deden die dan met jou bijvoorbeeld? Ja, dat waren toch wat oefeningen en... Ja, dat toch vragen. Zelfs hier heb ik slechte herinneringen aan. Overval je me even mee met deze vragen, moet ik ook even nadenken, maar... Dat mag, wat meestal gebeurt, tenminste is mijn ervaring... is van die simpele dingetjes waar je in het algemeen wil wat dan kan hebben. Maar in een niet specifiek zegt, ja. geval zoals dit... Ja. natuurlijk niet. Gewoon ga eh, lekker ja. stukje wandelen. Ja, de, ja precies. Uh, niet. Dat zeg je, dat je de juist inderdaad. Dat was inderdaad wel de standaard dingen van... Uh, heb je wel een goed ritme? En ja. Ga je op een vast tijdstip je bed nou, uit? Nou nee, en, dat is een beetje probleem. De, Ja, precies. Dat, dat, dat, dat werkt niet helemaal goed inderdaad. Dus dat uh, kwam wel om de hoek kijken. Uh, van uh, ja, de, de standaard dingetjes uh, kwamen voorbij. Van, waarvan ik zelf ook wel weet... ja, tuurlijk moet ik uh, actief uh, blijven. En tuurlijk moet ik uh, ja. contact opnemen ja. met mensen. Maar het lukt niet, het, het, het werkt niet. Dat is juist het probleem. Dus uh, dat was mijn eerste ervaring met de POH GGZ. <laughs> en dat was, eigenlijk maakte dat het alleen maar erger op dat moment. Uh, want ik zat ook in een soort gedachtenloop. Dus, uh, mijn gedachte was, ik ga nu naar de huisarts toe. Ik vraag om hulp, ik krijg dit, ik kom hier niet mee verder. En wat nu? Nu? Ja, dus ik zat echt met mijn hand in het haar voor uh, wat nu verder. En toen heb ik denk ik nogal een paar weekjes zo aangemodderd en ondertussen wel een plekje in Utrecht uh, gekregen. Dus uh, wel in Utrecht uh, terechtgekomen uh, qua huis. En toen had ik een, uh, nou even een zijspoortje, ik heb een uh, coachingopleiding uh, gevolgd. Uh, die heb ik afgerond en ik had nog steeds veel contact met een aantal mensen van die opleiding. En we hadden een, een bijeenkomst, een soort intervisiemoment dat we bij elkaar zouden komen. Nou, toen heb ik me, ik had er totaal geen zin in, weet ik nog. Ik wou er helemaal niet heen. Maar ik heb me redelijk bijeen geraapt en uh, oh, ik knap. ben er heen gegaan. Oh, ja, knap. ja, ja. Ergens weet ik me vaak nog wel te activeren ja. om iets te doen. Dus dat, dat, dat lukt inderdaad. Zeer, ja, dat klinkt goed. Ja, dankjewel, dankjewel. En uh, daar zou terecht gekomen. En uh, nou, da daar echt goed over kunnen praten. En dat is ook heel vertrouwd. dus is een groep mensen die, nou, die ik al lang ken ondertussen. En een hoop mee kunnen delen. En toen deden zij mij de gedachte aan, hé, hey, als het niet ging bij de huisarts, misschien moet je even teruggaan naar de huisarts. En aangeven, ik heb iets meer nodig. Ja, precies, het ging niet. Het Kon goed. ik zelf niet opkomen. Ja. Dat, als ik het zo vertel, denk ik van joh, waar, waarom kun je maar, dat zelf? dat is bedenken, toch wel maar... even fijn. Okay, misschien voor mensen die luisteren die denken. Want ik, ik ben een van die mensen die het heel lastig vinden bijvoorbeeld naar dat soort groepen te gaan. Als het ja. heel moeilijk is. Ik doe dat nu wel. Maar dat was in het verleden ook wel echt. Dat ik dacht. Ja, niet. En dan een uur van tevoren dat ik, nou ik ga zeker niet. Ja. Maar dat je dan toch gaat. Ja. En dat het ook iets oplevert. Dus ja. dat die mensen gewoon ook wel ergens iets meer... Nou ja, kennis hebben, wil ik niet helemaal zeggen... maar iets meer ervaring hebben met dit ja. soort dingen. Ja, dat is ook oh, zo je inderdaad. tips kunnen geven. Dus Zeker weten, ja. Het is toch wel de moeite waard mensen om ja. te doen. Nee, het is heel erg. Ik had... Uh... Ja, to toen ik begon met die coachingopleiding, dat uh, is nou vier jaar geleden ongeveer. Toen had ik ook echt wel nou, moeite mee om in groepen te zitten en in een groepje verhaal te doen. En nou, überhaupt om over je gevoelens te spreken. En dat heb ik echt wel uh, daar geleerd. En dan heb ik juist echt wel de ervaring dat zo'n groep heel erg fijn kan zijn. En dat er uh, ja. altijd mensen zitten die nou vergelijkbare ervaringen hebben. Je kunnen helpen of alleen al luisteren. Dat is gewoon echt heel erg En niet erg jouw verhaal een gek verhaal vinden. Nee, heel nee zeker niet. Heel normaal. ja. ja. Zeker niet, Dus uh, daar ben je niet bijzonder in. Uh, oké, okay, maar uh, toen ik kreeg je dus die tip, goede tip. Ja, toen terug naar, naar de, naar de huisarts. huisarts, inderdaad. En er was toevallig ook een andere huisarts. En uh, ja, die uh, hoorde mij verhaal aan. En uh, die, uh, volgens mij ging ik daar weg. En ik had een half uur later, had ik de crisisdienst van uh, Altrecht uh, hm. aan de telefoon. Dat ik uh, toch wel geacht werd, zo snel mogelijk te komen. <laughs> dus uh, toen dacht ik, oké, okay, nu gaat er wat gebeuren. En ik heb. me mijn hoofd ook weer, dat was uh, nou, ik kreeg dat telefoontje en ik was weer wat anders bezig, dat uh, doet er niet toe maar had ik zo zoiets, ja het komt nu niet uit <lacht> <lacht> ja, dus, dus ik had uiteindelijk uh, de, nou, de, de, de juiste hulplijn, had ik aan de telefoon zei dus ik van nee, het komt niet uit, kan ik morgen langskomen, nou, dat was eigenlijk liever niet en ik moest weten uh, nu komen ik, zei, nou, ja. ik hield voetbal stuk, met lichte dwang <lacht> ja. ze dan. Nou. dus ik ben uiteindelijk uh, een dag later daar terecht gekomen en ja, dat mm. was gewoon de juiste hulplijn wat ik op dat moment nodig had inderdaad. Oké, okay, want waar dus, kwam je uh, toen terecht dan? Bij een, een psycholoog gewoon? Uh, een psychiater. psychiater. En een uh, psychiatrisch verpleegkundige inderdaad. En uh, daar ja, een soort intake van, nou, wat is er nu aan de hand? Wat uh, gebeurt er nu uh, allemaal met je? En de huisarts dat ook al tegen jou verteld? Want dat betekent dus ook medicatie. Uh, ja, dat... Uh, nee, dat was niet eens... Uh, dat was een huisarts in de opleiding die dit was. En die moest nog... Nou, die had nog niet helemaal inzichtelijk van hoe het qua zorg allemaal... Dus ja, die, die moest ook even dat uh, voor zichzelf een kaart brengen. Maar ja, die had wel uh, direct actie ondernomen en zo terechtgekomen. En ik heb eigenlijk de huisarts ook niet meer gesproken. Het was eigenlijk direct die crisisdienst die uh, oh, okay. uh, belde inderdaad. Ah, ja. Eigenlijk ook geen tussenstap uh, gehad. Nee, en, dat is met zo... crisis natuurlijk ook niet Nee, handig. nee, dat is... Uh, ja, ja, direct nee. actie inderdaad... En, uh, uh, en wat dat betreft, uh, ja, mensen mopperen of ja, we zuren wel eens over de zorg in Nederland. Maar als er echt wat is, heb ik echt wat idee, dan is het fijn uh, dat je echt wel ergens terug, uh, of ja. terecht kunt inderdaad. Dat is mijn ervaring ook. Ja. ja, dus dat is echt wel heel erg uh, fijn. Dus uh, nee, bij die uh, crisisdienst terechtgekomen. En ja, mijn klachten waren wel heel sterk de klachten van iemand die depressief is op dat moment. Dus dat was het uh, eerste spoor waar ze wel op inzetten. Van, uh, nou, dan krijg je dus... Uh, nou, hebben we de pillenkast. Dus dan gaan we het mm -hmm. over de pillen hebben, inderdaad. Dus dan uh, krijg je uh, uh, toch uh, antidepressiva krijg je. Volgens mij ja. was het citalopram, geloof ik. Maar nou, doet er het niets. Uh, in elk geval uh, antidepressiva. En dan gaan en, de mensen die de podcast al vaker hebben geluisterd... die gaan denken, oh jee. en uh, iemand met een bipolaire stoornis... die ze het antidepressiva gaan voorschrijven. oh god, dat, dat uh, wordt ja, wat. Ja, dat was uh, in eerste instantie, het deed wel wat... Maar ik weet, weet niet eens meer hoe lang, ik ben een beetje het besef van tijd precies ben ik kwijt. Ik denk dat het ongeveer een weekje duurde. En toen werd ik zo ongemakkelijk en zo ongelooflijk, ja, een soort, soort hyper in mijn lijn. Ik moest bewegen, ik moest dingen doen, ik ging ongelooflijk ratelen. Ik <lacht> weet nog dat ik uh, in dat weekend had ik met mijn uh, zus afgesproken. En uh, ik zei, volgens mij praat ik best wel veel. hè? En zei, jij ja, praat heel veel inderdaad. Het uh, mag ook wel even een momentje stil zijn. Dat is ook goed. Dat is, uh, dat is moeilijk, ging uh, ongelooflijk rafelen <laughs> ja. en heel druk. En uh, ja, en dat was uh, nou, die terugkoppeling inderdaad. Want ik, ik sprak voor mij twee keer in de week. Uh, moest ik daarbij de crisisdienst uh, mij melden. Om het zo maar te zeggen. En uh, nou, dat was wel een signaal van hun, dat voor hun, van hé, hey, hier kan wel eens wat meer aan de hand zijn dan alleen een uh, depressie. Dus toen doorvragen van, nou ken je dan ook fases in je leven, mm. dat, uh, dat je wat drukker bent, dat je meer energie hebt, uh, noem maar op. En uh, ja, daar kon ik wel jou op antwoorden. <hijf>, dat ja. is uh, mij niet vreemd inderdaad, uh, dat soort fases in mijn leven. Dus uh, nou, toen volgde dus dan, wat dan? Nee, dan is het 112, dus dan volgt vrij snel een diagnose, denk ik. Ja, op zich helemaal de diagnose. Dat, dat is dan iets wat zij niet helemaal uh, volgens mij doen bij. Uh, je krijgt wel een doorverwijzing dan naar de polybipolaire uh, van Altrecht. En uh, ja, het was wel uh, ja, mogelijk dat, dat het was. Het was nog steeds een beetje een twijfelgeval. Uh, want, want het kwam er niet heel erg super duidelijk bij mij uit. Ik ben dus, uh, nou, volgens mij type 2. Dat heb jij ook, als ik het goed heb. Nee, nou, ik dat heb wel... één. Oh, 1. Uh, nou, ik heb dan de type 2. Dan, uh, en die is iets minder duidelijk in uh, de, de manie, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, bij mij maar wordt het dan hypomaan. Maar... En dat is, uh, ja, ergens... Ja, wat is het verschil tussen manisch en hypomaan? Ik, ik, ik, ik heb voor mezelf al de beschrijving als mensen het vragen. Ik weet niet hoe jij er tegen aankijkt. Maar het verschil is bij hypomaan, dan ben je druk en doe je heel veel en uh, kom je niet zozeer in de problemen. En bij type 1, dan is de kans heel erg groot dat je ook in de problemen komt. Dat uh, dingen in geld besteden, in uh, nou, doen, uh, bepaalde acties, dat het iets extremer is allemaal. Ja. ja. Dat kan ik, me volledig, kan ik me volledig onderstrepen. Nou, nou, dat een is een goede beschrijving. Ja, dat is een hele goede beschrijving. Ja, nou, ja. En ik heb ook heel lang dus gewoon type 2 gehad. En het werkt dan zo dat als je één keer wel een extreme manier hebt gehad, met een psychotisch kenmerk ook nog en zo, mm -hmm. dan zit je op meteen in categorie 1. Ja, precies. Dus dan uh, mag je overstappen. Mag je overstappen. Dan Ja, gepromoveerd ja, ja. naar, ja, de, ja, de, naar, eerste naar eerste klass, de eerste inderdaad. <laughs> uh, nou, ik, vind, ik vind twee nog steeds uh, prima op dit moment. Ja dat hoor, voor, nee, mag dat is even prima. Blijven, inderdaad. Ja. Uh, ja. Ja, want ik bedoel, die, die, die uh, hypomane periodes voelen in een, uh, nou ja, in een twee voelen die niet heel vervelend. Nee, nee, dat is uh, helemaal niet verkeerd. Als ik ah, daar wel, op terugkijk, ik hoorde je net wel zeggen dat je dat een beetje gemixt had. ook. Ja, dat was die uh, laatste fase. Dat is uh, de, de, dus vorig jaar, uh, voorjaar, moet zo maar te zeggen, dat dat ging heel raar. Dat was uh, gecombineerd van van depressief het niet meer zien zitten... tot uh, toch weer heel veel energie. Uh, wat voor dingen heb ik meer gedaan? Out of the blue. Uh, redelijk ongetraind 10 kilometer gaan hardlopen... in uh, ja, nog een behoorlijk ja. goede tijd. Uh, <laughs> ga fietsen met een buurman... en dan uh, rondjes van een 60 kilometer fietsen op een gewone fiets. Dat je denkt wel eens misschien ook een beetje extreem. Dat is ook, uh... ja, het is leuk dat het allemaal wel lukt. Ja, het lukt allemaal wel. Ja. Dat is echt bizar inderdaad. Dus ergens geeft het wel een soort kick inderdaad. Ja, het is echt een soort uh, superkracht je dan hebt, dat is echt zo. Ja, ja, en ook daarna niet gewoon heel veel spierpijn of dat je je nee. voelt. Dus het, nee, het lukt gewoon. Het lukt uh, je Geen echt. enkel probleem. Het staat maar... wel tegenover dat er ook periodes zijn waarbij er echt totaal niks lukt. Ja. Dat is dan ook weer zo. dat is de keerzijde inderdaad. Iedere lichte kant heeft een donkere kant. Uh, ja. wat dat betreft weer. Uh... Vind ik ook wel mooi dat een bipolaire stoornis wat dat betreft ook wel een beetje een soort van metafoor voor het leven is eigenlijk. Ja. Nee, Als, je zeker... zit, hè? Als je heel ja, diep ja, gaat. Ja, zeker weten. En het is ook gewoon iets wat iedereen heeft. Alleen zijn de, de zeg je, de amplitude de, ja, die is... zijn wat hoger hogere lagen. Ja, het is, is wat, wat je versterkt krijgt. aan de beide kanten van het spectrum. Nogal, nogal. Ja. Hoe, uh, hoe sta je er nu in eigenlijk? Want heb je, heb, neem ik aan, het is dus bij het bipolair, uh, bij altijd bipolair die diagnose wel gekregen. Heb je ja. dan ook medicatie gekregen? Ja, ik heb, uh, ik ben uh, bij de crisisdienst weggekomen met alleen wat olensapine. Uh, mm -hmm. Dat is toch meer een stemmingstabilisator en die, uh, en een antipsychoticum. En het zorgt ook dat uh, ja, je, ...je stemming wat gedempt wordt. Uh, het dempte alles wat. Ik, echt een geluksgevoel... ...dat raak je ook wel een beetje kwijt... ook het idee uh, daarmee. En dat heb ik best wel lang... Uh, ...geslikt eigenlijk... ...totdat ik terecht kon bij... Uh, de, ...de polybipolair... En dat was best wel lang wachten, want ik denk dat ik ongeveer in oktober, november vorig jaar... Uh, ja, eigenlijk dan moet je weg bij de crisisdienst, want dan ben je eigenlijk zo'n beetje te goed. En er staan ook wel <laughs> een uh, aantal sessies voor ja. en dat ging wel wat beter. Maar het was nog steeds hoor, ik, ik, ja, ik ben mezelf best wel takken aan het peilen en aan het bijhouden hoe het ging... Ik denk toen ik binnenkwam uh, dat, dat, uh, bij, bij de crisisdienst, toen zat ik uh, echt op het uh, dieptepunt, zeg maar. Als min 5 het laagste was, dan zat ik op min 5, min 4,5 de hele tijd. En toen ik wegkwam bij de crisisdienst, toen, nou, als ik mezelf zou moeten becijferen, nu dat ik echt op min 3... Min 3,5. Dus het uh, was lang niet goed. Maar het, was, het ging wat beter. Ja. Ik uh, had er afval niet meer aan de uh, lopende band. Uh, suïcide. alle gedachten. Dat was wat minder. Dus dat, uh, dat, scheelt, dat, een dat scheelt een hoop. Ja, dat maakt het leven weer iets draaglijker ja. inderdaad. Ja. Ja, ik zeg het ook met een lach, maar het is, uh, nee, is, het dramatisch, zei, het is maar... dramatisch. Het is verschrikkelijk inderdaad. Maar het, is, het, is niet, het, is wel echt, het scheelt wel echt een hele hoop. Het is ja. niet uh, gelogen. Dat nee, een, zeker min weten. vijf tot min drie, dat is echt een wereld van verschil. Ja, dat is echt een uh, groot verschil is dat inderdaad. Uh, en toen ben, heb ik echt een fase gehad tot eind maart dit jaar dat ik moest wachten. Dus uh, dat is echt uh, december, januari, februari, maar maart. Het is echt wel een lange periode. Uh, want er is gewoon een wachtlijst bij de polybipolair. Ik, uh, het is voor mij echt gewoon een grote poly. Dus uh, ze hebben een hoop patiënten. En uh, ben ik daar terechtgekomen. En dat was wel heel erg fijn. Direct uh, allerlei vragenlijsten moeten invullen. Gesprekken met psychiater, uh, psychiatrisch verpleegkundige. En ja, daar kwam ja, echt wel uit, uit alle voorbeelden die ik had en de gesprekken die we hadden, dat het uh, echt wel een uh, bipolaire stoornis is. En voelt je het fijn? Want je zegt, ik hoor je woord, woordje fijn zeggen. Vond je het fijn? Ja, dat heeft iets heel dubbels voor mij. Uh, ik vind het verschrikkelijk om het uh, etiketje te hebben. Ja. Uh, het is echt niet fijn. Het is, ja, het is ook niet iets, uh, het is geen verkoudheid die na een week is afgelopen. <laughs> het is uh, nou, feitelijk de rest, voor de rest van je leven. Het is uh, iets waar je niet van afkomt. Uh, en, en dat vind ik een nare gedachte. Uh, de fijne kant vind ik er wel aan. Uh, en ik ben altijd wel een optimist wat dat betreft. Uh, er is wat, we weten nu wat er aan de hand is. En dan kan er ook wat aan gedaan worden. En dat is wel het uh, voordeel inderdaad. En dat er iets aan doen, dat kwam erop neer dat uh, we begonnen met lithium... Uh, nou, dat ken je dan waarschijnlijk ook wel, Tegen. dat moet ingeregeld worden. Dus je begint uh, eerst met bloedprikken. Uh, je neemt een soort kleine aanvangsdosis, weer bloedprikken, hoe staat het ervoor? En dat telkens zo in stapjes kijken uh, tot een juiste waarde van lithium in je bloed te komen. En ook dat het uh, iets doet met je. Ja, ja en dat was, uh, ik weet nog, ik kwam uiteindelijk op een... Op een hoeveelheid van volgens mij rond de 800 of 1000 milligram. En toen opeens ging het wat met me doen. ik dacht ik van, hé, hey, dit is uh, fijn spul. Dit, uh, en dat haalde dit je dus helpen. uit de depressie? Ja, het haalde me uit de depressie inderdaad. Ja, dat was, uh, ja, ja, dat was uh, echt wel fijn. Want ik ja, zat eigenlijk die hele uh, tijd nog nou, weet je, op die min drie, uh, min 3,5, Daar zat ik nog steeds op. Dus uh, toen kwam ik opeens op... Uh, nou, ik dacht, nou, dit is min 2, min anderhalf. Dat uh, gaat de goede kant op. Dat was uh, super fijn om uh, dat te ervaren. Zit zit bijna boven vriespunt. Ja, dat gaat de goede, kant, gaat de goede, op, de goede kant op inderdaad. Ja, ja. ja, en ik, het is nu nog steeds hoor. Ik, was, uh, ik, ik zat uh, op de fiets hier naartoe uh, en toen werd ik uh, gebeld door de psychiater. Toevallig, ja, ben je onderweg naar de en dan word je gebeld door de psychiater. Natuurlijk. <laughs> Natuurlijk, het kan ook niet anders. <laughs> En toen uh, uh, hebben we het er nog over, want ik had van de week met hem een eerste gesprek, was een nieuwe psychiater. En, uh ja, toch nog de vraag van, kan er niet nog een beetje bij opgeplust worden? Want ik heb het idee dat ik nu, ja, als ik het zou moeten zeggen... een beetje op uh, nou, goede dagen zit ik op uh, min een half. Op mindere dagen op min één, min anderhalf. En daar zit ik de hele tijd een beetje tussen te jojo. -jo dus was de vraag van, nou, ik kan ik nog niet een beetje erbij doen? Zit ik op 1200 milligram en dan uh, nou, denk ik... of ja, het zal me niet verbazen omdat ik best goed reageer erop... dat ik dan redelijk op, het, uh, op de nullijn kan komen. En dat zal wel heel erg uh, lekker zijn. En wat vond de psychiater ervan? Ja, er, er was, ja, de, ja dat er krijg je... Nou, je kent het waarschijnlijk ook met de bloed prikken. Uh, ja, dan moeten je waar ook allemaal. Ja, precies. Ja, ja, en ik ja. heb recent bloed geprikt. En uh, nou, dat was de waarde... Uh, zo uit mijn hoofd was 0,7 de keer oh. daarvoor, ja, het was de keer daarvoor en toen zat ik nog op minder lithium, zul ik op 0,9. Dus het is oh, een, dat beetje, een beetje... Uh, ja, dat maar... net afhankelijk van hoeveel je hebt gedronken. Precies, van. dat is het heel sterk. Hoeveel je <laughs> ja. drinkt en hoeveel koffie je hebt gehad en dat heeft allemaal invloed op uh, je lithiumwaarde in je uh, bloed inderdaad. Ja. En uh, nou voor de luisteraars die het niet weten, lithium dat kun je niet onbeperkt nemen, want neem je te veel, dan krijg je lithiumvergiftiging en dat is uh, zoals uw gast hier niet uh, gehad heeft. Oké, okay, oké, okay, ja. dat, uh, ja. dat, uh, dat lijkt me heftig. Dat, ja, dat, dat was dat het ik niet Zeker geen pretje. Ja. Nee. Nee. Ja. Mijn waarde was toen... Uh, ja, ik, ik, ik vergis me altijd, maar het was of 2,3 of 2,6. Zo, dat is een bizar <laughs> ja, Volgens heel, mij boven de 1,2 boven ja. de reis is het al foute boer, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja, de, van die periode kan ik me ook vrij weinig meer herinneren. Dat was ook één grote wazig bleur. Ja. Maar had het dan een reden als in te weinig vocht? Of, uh, ja, dat had... Ja. Uh, ik was toen... Nou ja, bij mij werkte de lithium dus blijkbaar niet heel goed. Want ik ging daar dus uh, half manisch gewoon dwars doorheen. Hmm. In een uh, soort... Een beetje net als jij met dat fietsen, ging ik toen heel fanatiek sporten. Heel, heel, heel fanatiek sporten. Ja. En dus ook heel veel vocht en uh, vet ook verloren. Ja. En zo dus eigenlijk een soort van heel mijn uh, systeem aan de binnenkant Ja, je een beetje. Ja, zeg maar. Dat, uh, ja. Precies. En uh, nou ja, daar reageert lithium dan ook. Want die, dat is gewend, zeg maar, een bepaalde vetmassa te voorzien van lithium. Ja. En nu uh, was dat weer een stuk minder. Dus werd die waarden werden helemaal veel hoger. Dus... Uh, nou, Even, en dan het als, leg ik het een beetje simpel en waarschijnlijk verkeerd uit, maar dat is, dat is wat ik kort gebeurde. Nee, in maar in de dat is duidelijk inderdaad. Ja. Dus, uh, maar dat is inderdaad uh, ja, ergens het risico van lithium. Hier moeten we heel erg opletten. Ik loop ook tegenwoordig standaard rond met uh, flesjes water, inderdaad. Dat ik wel denk van well, ja, genoeg echt, gedronken nou. Echt belangrijk. Ja. Nou, ik gelukkig de, uh, zitten we hier ta aan tafel goed. Ja, ik zou uh, met twee flesjes ja, water Dus ja. twee lithium gebruiken. Dat is echt hier. ook met die reden hoor. Want <laughs> ja. de mensen die medicatie gebruiken, die moeten natuurlijk af en toe wel wat drinken. Inderdaad. Ja. Nee, dus, nou ja. Nee, dat was mijn ervaring. En die was ook niet heel prettig, aangezien die ook toen een beetje een soort van... Nou, het, het werd niet echt uh, hallucineren, maar het was, de wereld was wel heel vaag toen ja. met die lithiumbegiftige. En ook niet ja. zo gek natuurlijk als die waarden zo hoog zijn. Maar ik dacht dat het er bij mij niks aan had was. Ik ja. kreeg mij elke dag lekker naar de sportschool. Ja, ja bizar is dat. Ja. Hè? Dat is uh, hoe de menselijke geest voor de gek kan worden gehouden door zo'n... Uh, ja, hoe zeg je dat? De uh, stoornis is altijd zo'n... Uh, niet zo mooi woord, maar... Uh, ja, zo is het uiteindelijk Gaan we nou wel. weer in seizoen 2 gaan we weer beginnen over het woordje stoornis. De, zo is het oh, seizoen voor mij één begonnen. Ja. Met, uh, de, dat was denk ik het de, de allereerste wat ik uh, toen met uh, mijn, gast, ja. mijn allereerste gast ook besprak. Van, ja, het ja. woordje stoornis ja, is stoornis, toch wel een beetje ja. is niet meer een aandoening of een ja. kwetsbaarheid. Ja. Ja, is, ja, ik vind nou, nou, nou, dat kwets... ondertussen kwetsbaarheid vind ik wel een mooi woord inderdaad. Maar het is inderdaad een het thema. Toevallig uh, zat ik vanochtend, want, nou, dat uh, je, je hebt natuurlijk niet alleen maar pillen die je krijgt als je bij uh, de polybipolair terechtkomt. Je krijgt ook uh, allerlei bij, uh, trainingen, therapie en dergelijke. Toevallig zat ik vanochtend bij de CGT-groep, oh. de cognitieve gedragstherapie, uh, inderdaad. En daar ging het inderdaad, komt het ook nog even voorbij inderdaad. Ja, serieus. Hoe noem het inderdaad? Dat is, uh, ja, met zoveel mensen. Ik vind het ook eigenlijk nooit erg hoe iemand anders het noemt. Maar ik denk voor mezelf vind ik, ja, ergens het woord kwetsbaarheid of zo het wel, wel mooi. Inderdaad. Ja, dat, dat is wel het is, grappig. Uh, ik ben ja. echt een van de weinige die, want ik heb het wel met meer mensen over gehad. Maar ik denk elke keer maar, als ik gewoon zeg, stoor niet. Kijk, het gaat er, mij gaat het er ook, in deze podcast gaat het om het bespreekbaar maken. Ja. Dus he, het bespreken van dit soort problemen. En ik denk, noem het beestje gewoon bij de naam. weet je? Ja. Het heet een bipolaire stoor. Ja, precies. Nee, dus de, dan noem ik het ook gewoon eens, een stoornis. Ja. Maar ik begrijp jou ook heel volkomen. En ja. ik heb zelfs al een paar keer in de introductie uh, in plaats van gezegd... Hallo, welkom bij de... de een, over een psychische stoornis. Mm -hmm. heb ik al gezegd psychische kwetsbaarheid. Ja. Ik denk, ik moet toch maar een beetje iedereen te vriend houden. Precies, precies. Ik heb vaker een uh, afwijkende mening, denk ja. ik. Maar goed. Nou, uh, dan maakt het er nou van niet saai. Dus uh, dat is alleen maar goed. Nee, dat is zo. Dat is zo. En laten de meningen ook vooral verdeeld zijn. Zeker, zeker. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu? Um, goeie vraag. Het is, uh, ik vind het vooral op dit moment... Uh, waar, waar ik sta, dat het best veel is. Om, om, ik vertelde dat vanochtend ook aan iemand... Uh, deze week bijvoorbeeld was uh, maandag bloedprikken uh, dinsdag was het uh, de psychiater uh, kennismaken en uur uh, erover zitten uh, ondertussen wat van uh, g-schema's nou ik weet niet of jij iets hebt gedaan met uh, cognitieve gedragstherapie ja. maar heb je g-schema's die je moet invullen dus Zet, die dat ondertussen is er, uh, een gedachteschema is dat een ja, gedachteschema inderdaad dus uh, okay. gedachten gevoelens gevolgen en dan sla uh, oh, ik nog ja. één of twee ja. jaar over maar die uh, die invullen inderdaad ja. en ondertussen dan vanochtend dan uh, nog de cgt-groep zelf inderdaad uh, en ja, het mag voor mij wel eens uh, een keer een beetje minder. Kijk, ik begrijp heel goed, het is goed voor me. En ik volg het ook allemaal. En ik volg het trouw. Dat is, uh, het is van belang. Maar het is, je bent er zoveel mee bezig. En het uh, zijn ook geen sessies die... Uh, nou, wij, uh, wij weglopen de deur achter je dicht doet en nou, en we verder. Nee, het, is, uh, het hakt er ook wel even het in, hakt er wel in ja. uh, het gaat Het gaat is ook intense. wel ergens over. Dus dat vind ik uh, heel erg intens inderdaad. Ja, uh, want het dus is uh, ook... Dat heeft mij wel, die CGT, wel heel erg geleerd. Om ook gewoon los van die stoornis... Gewoon bepaalde gedachten gewoon te leren... Een beetje te ordenen. En uh, ja. sommige dingen een beetje te nuanceren. Niet alles zo letterlijk te nemen. Ja. Daar was het bij mij wel erg goed voor. Ja, en dat is voor mij ook wel heel erg... Uh, ja, uh, ik zou zeggen nodig, waardevol... Uh, wat ik merk, en dat merkte ik wel uh, meer in die groep waar ik is... bij die uh, CGT-groep, ik heb altijd uh, het idee dat ik altijd aansta... Is, uh, in mijn hoofd uh, zijn er mm -hmm. altijd gedachten. En het gaat maar door. dat uh, Minuut na minuut. Ik heb nooit het idee dat het uh, rustig is in mijn hoofd. Ik, ik, ik ken mensen die dan uh, vertellen. Nou, nee, ik uh, heb uh, gewoon even een uurtje lekker niks gedaan. En een uh, voor me uitstaren. En ik heb uh, een filmpje gekeken. Die, uh, die, die schijnen te bestaan die schijnen, mensen. ik wil en, het niet uh, zeggen. Best zijn, maar nou. ik kan het me gewoon niet voorstellen. Dat is, uh, ik, ik heb echt in mijn hoofd staat het altijd aan. Het is een soort uh, continue breien aan gedachten wat me doorgaat. Uh. En soms is dat heel fijn. Als het, ja. als het een goed gevoel, tenminste laat ik voor mezelf spreken, als het goede gedachten zijn. Als je ja. ergens lekker mee bezig bent en je zit in een project en je gaat worp, in één keer door, heerlijk. Ja. Maar als je je niet zo goed voelt, dan zijn die gedachten ook net zo aanwezig. Eens, en dat is het inderdaad. Dus ik zie het ook absoluut als het heeft zijn voordelen inderdaad. Het is nou in werksituaties, nou, je zit direct, wel je in een overleg zit, tien verschillende scenario's uit te, uit te denken. En dit kan en dat kan, laten we het op die manier doen. En dan heeft het echt zijn waarde en voordeel ook. Maar inderdaad, als je op momenten dat het wat minder goed met je gaat... ...dan uh, wordt het wel eventjes... Uh, en wat leer je gedacht. dan bijvoorbeeld? Heb je, want hoe lang doe je nu die CGT-groep? Is dat uh, We, ook maar was kort? was de derde bijeenkomst. We zijn een totaal uh, team, dus net begonnen. Maar het is heel sterk... Alleen al, nu, nu nog het inzicht krijgen... Is, uh, ...van dat uh, gevoelens die je hebt. Dus gevoelens van, nou, ik, uh, ik doe er niet toe... ...of ik ben niks waard. of. Uh, nou, nou, je kunt er genoeg bij verzinnen... ...wat voor negatieve gevoelens je kunt hebben... Uh, dat die vaak wel gevoed worden door gedachten daarvoor. Van ja, uh, nou noemen ze een voorbeeld. Uh, nou, ik had ze zelf in een G-schema in ingevuld. Die kan ik wel als voorbeeld gebruiken. Uh, ik ben weer wat begonnen met sporten. Dat vind ik al een hele stap om uh, weer, weer, weer te ja, beginnen. Want uh, ja, ik krijg er toch wel een beter gevoel van. En dat gaat lekker. En eigenlijk zoals dat uh, deze week de eerste keer na wat introductielessen uh, dat, dat, dat dat dat dat voor het eerst is een groep dan en dat is met een groep en je moet allerlei dingen doen en uh, krijg je een prima op de uitleg, sportschool hè? ook uh, ja was op uh, ja okay. het, het neigt wel naar crossfit voor mij is het niet helemaal want die kant gaat het op mm, is echt zweten uh, echt ons zweten ook wel intensief inderdaad dus, uh, en dat spreekt me ook heel erg aan maar dan kan ik echt die uh, gedachten van tevoren hebben van ja dan uh, kom ik aan als uh, newbie en uh, ik snap al die uh, want wat wordt op het whiteboard gezet wat uh, wat voor uh, oefeningen er allemaal zijn. Ja, ik begrijp helemaal niks van al die afkortingen die er staan... en wat er moet gebeuren. En ja, Ik ben nieuw, ik, ik kan dat allemaal nog niet. En uh, de, de rest is veel beter dan mm. dat ik ben. En ze kunnen natuurlijk zat dingen bedenken. En dat zijn dan best wel gedachten die ik dan kan hebben. Ja. Uh, en dan ze, nou, ik me zwaar en ik wil niet... en het lukt niet en het gaat niet. En nou, zoals afgelopen woensdag dan. En nou, uiteindelijk ben ik wel heen gegaan dan uh, staat er natuurlijk een uh, hele fijne trainer... die je precies vertelt wat je moet doen. En er zijn allemaal mede... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ik wil zeggen cursisten, maar uh, medesporters die daar zijn. En die het ook allemaal niet zo goed precies. kunnen. Die ook net beginnen. Dus, ja, Motoren waar gestoord maar dan... zijn... en het ja, nog precies. steeds niet kunnen na tien keer. Inderdaad, dat, uh... inderdaad. Dus dat is gewoon... Uh, ja, dan, dan, dan denk je van tevoren... van alles. En dan zit je in een soort... Uh, gedachtenloop die alleen maar negatief is. En dan ben je er eenmaal en dan blijkt het... dat het in de praktijk heel erg meevalt zelfs misschien wel heel erg leuk was. Want ja. eigenlijk stiekem vond ik het best wel leuk de hele les. Dus maar leer je daarvan, denk je? Leer je van dat soort ervaringen? Ga ik je denk, dan de volgende keer wel, iets sneller denk, wel? wel? Ja, ik denk wel door uh, je daar meer bewust mee om te gaan. Van hé, hey, ik zit nou met allerlei nare gevoelens. En ik weet Dat je een stapje terug gaat van... Hé, hey, wat zijn nu gedachten geweest die ik heb gehad? Wat, wat, wat, wat zijn nou gedachten? En zijn die gedachten, zijn die reëel? Waar komen die gedachten vandaan? Uh, en als je dat meer gaat, dan, dan kun je er ook op... Een, dat je denkt van, nou ja, het is eigenlijk een iriële gedachte. Het klopt helemaal niet. Niet. Maar dat ik vond dat wel was. heel moeilijk om te accepteren dat, alle, dat niet alle gedachten die ik heb, dat die zeg maar soms kloppen. Want ik was altijd ook wel heel eigenwijs, bijvoorbeeld. Dan ben ik nog steeds wel. Dan kunnen we elkaar de hand schudden hoor. Dus, uh. Weet je wel, en uh, er kan best wel eigen geruit zijn en dat, dat ik dan echt een bepaalde mening over dingen had. En, maar nu weet ik inmiddels, dat komt misschien ook omdat ik inmiddels al wat ouder ben, maar uh, dat, ja, dat ik niet uh, altijd overal gelijk in heb ja. en uh, niet alle gedachten die ik heb kloppen. Ja. Dus dat is ook ja, dat, dat is wel iets ja. wat ik heb moeten leren. Want vroeger ging ik gewoon keihard eigenwijs gewoon door met die gedachten. Ja. Terwijl die misschien dus eigenlijk wel helemaal gebaseerd was op iets heel, heel raars. Ja. Een, erge, een zinnetje wat bij mij dan wel uh, helpt tegenwoordig. Dat ik ook gewoon kan denken, het zijn maar gedachtes. Het zijn ja. maar gedachtes. Het is, we hangen er van alles aan op. Ja. Hele waarheden. Ja. En, uh, en, en eigenlijk... Maar dat vind ik wel moeilijk, want het zijn maar gedachten. Ja. Uh, als ik heel depressief ben, dan zijn het echt niet maar, ja, ja, maar Fijn dat je een bruggetje maakt, want dat was net wat in mijn hoofd uh, voorbij kwam. Wat mij, uh, nou, nou wat minder licht onderwerp, uh, als je het hebt over suïcidale gedachten, daar heb ik echt heel erg last van gehad. Uh, ja, heel erg heftig. Nou, ik hoef er ook niet over uit te wijden. Wat voor gedachten kan iedereen van alles bij je mm -hmm. uh, voorstellen, maar dat is uh, heel erg heftig. En wat ik ondertussen, ik, ik, ik werd uh, toen dat overkwam, nou dat is in het voorjaar en, en in juni heb ik ook nog een moment gehad dat het wat minder goed ging. Uh, dan dan ja, houdt dat me helemaal vast, dan, dan, dan, dan zit ik helemaal in een soort loop van negatieve en suicidale gedachtes. En ik kan nu uh, ergens, uh, want zo'n gedachte kon nog wel eens voorbij, zo'n suicidale gedachte, en ik kan nu de, ja, het is maar een gedachte. ik, ik het houdt niet in dat ik het ga doen... of wat dan ook. Nee, het, okay. is, het is een gedachte. En ja, die is vind ik best wel... Uh, helpend. En, ja, ik denk dat je nog steeds... wel een soort... Ja, uh, vertegen vertegenwoordigheid van geest moet hebben. Dat je dat, dat nog lukt. Want je kunt natuurlijk... ook zo diep zinken dat... Uh, dat het helemaal niet meer wil. Maar uh, ik denk vooral bij beginnende suïcidale gedachten... dat je die hebt, dat je, dat, dat, dat, het helpt mij nu heel sterk om dan te denken... hé, hey, het is maar een gedachte en niet meer dan dat. Het, uh, ja. en, ik kan me voorstellen dat je het zo uitlegt. Ja. Ik, ik heb heel lang op mijn bureau, op mijn werk... ook uh, zo'n bordje uh, neergezet, een soort tekeningetje van een tekst. Don't believe everything you think. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook uh, in het kader daarvan uh, wel een goeie... Want het, ik wil graag die gedachten wel krijgen. En ik wil ze ook wel gewoon. Uh, zeg maar soms kunnen volgen. Ja. Maar niet allemaal. Ja. En, en ik weet nu ook wel een beetje. welke ik wel kan volgen. En welke misschien een beetje overtrokken zijn. Precies. Ja. Dus dat is ook wel. Ja, dat zijn waardevolle dingen om te leren. Ja, absoluut. Dat zijn wel leermomenten. om dat door te krijgen, inderdaad. Uh, ja. Denk je dat je. wat je hebt dus nu. Uh, het is uh, laten we zeggen, een half jaar dat je nu. Uh, lithium gebruikt. Ongeveer. Sinds dus maart. Het al, dus ja, dat klopt wel redelijk. Ja, ja eind maart. Uh, en in die ja, periode ja. heb je dus niet meer ook last gehad van. Een ander soort stemming dan een depressieve stemming. Die langzaam beter werd. Ja, ik uh, ben eigenlijk sinds. Uh, nou, vorig najaar, augustus, september. Uh, heb ik eigenlijk continu in een depressie uh, gezeten. En uh, ja, de, ja, dat is zwaar. Dat is loodzwaar. Het is. Uh, toevallig vanochtend bij de CGT-groepen wel over gehad. Ik heb ook wel het idee dat. De herinneringen daaraan die zijn ook niet meer heel goed. Dat het lichaam ja, of de geest een soort beschermingsmechanisme heeft. En je er ergens ook al doorheen sleept of zo. En je, dat wat minder je herinnering. Want ja, het enige wat ik deed was volgens mij... Uh, nou, ik kreeg uiteindelijk die olosopine. Dat, dat als, heeft als bijwerking dat je uh, goed slaapt. Dus ik sliep heel veel. Ik heb voor mij echt wel een uh, tijd lang... Uh, echt wel 11 12 uur uh, per nacht gemaakt. En ik denk dat het ook had te maken dat... Ja, en die fase daarvoor, dat ik uh, heel veel opgebruikt heb. Om zo, uh, dat ik gewoon echt moest uitrusten. Dat het dat nodig was. wat moest was. inhalen. Ja, echt wat moest inhalen. heb ik echt gewoon een tijd heel veel geslapen. En dan, uh, ja, het enige, de, de activiteit die ik iedere dag deed. en dat doe ik nog steeds. was gewoon een gigantisch stuk lopen door Utrecht heen. En ik heb uh, heel veel straat ondertussen al uh, doorgekomen in Utrecht. Maar ja, dat deed ik. Ik ging lopen en dat was een uh, activiteit die lukte. En dan kon ik ook, uh, nou, vooral als ik dan oordopjes in deed, muziekje erbij aan... dan kon ik ook ergens mijn negatieve gedachten nog stoppen. Dus een combinatie van lopen en muziek. En nou, dat, dat stopte het uh, wel erg, dus dat deed me wel goed. En dat was ook... Uh, ja... De, de, de, zo kwam ik de tijd wel door. En, uh, hoe reageer je, zomaar, je in jouw omgeving eigenlijk door? Want ik bedoel, je vriendin die... Uh, hoe, heb je daar eigenlijk nog contact? Dat vraag ik me nu <lacht> we, Wij zijn af, echt, want... echt, echt uit elkaar, maar we hebben nog okay. wel uh, contact zo nu en dan. Uh, we hebben nog... Uh, ik heb nog het co-ouderschap over twee katten, zeg ik altijd. Dus uh, <lacht> nee, dat is... Uh, nee, dat is gewoon, uh, na, toevallig uh, afgelopen week nog even contact over, over het uh, halen. Maar goed, dat geel te zijn. Nee, we hebben nog wel... Jullie delen nog uh, het voer voor de katten? Nee, dat niet, maar, oh. Dus meer, meer, uh, ze heeft geen rijbewijs. dus het was of ik het even kon ophalen ergens. Ah, okay. en dat, dat was het idee. Dus, uh, hey, we, dat, uh, nee, we hebben nog steeds uh, goed contacten. Uh, wat dat betreft wel. En uh, ja, zij, uh, voor haar viel het echt wel uh, op zijn plek. Dus het hele uh, bipolaire. Dat was in het begin ook wel moeite. Wat had ik zelf ook wel. Want een soort ongeloof. Zo, zo, ja, ergens kun je het wel begrijpen. Als je dat... Zo uitlegt, dat je dan zo'n moment hebt dat je veel drukker bent, dat je wat hypomaan bent. De depressieve kant. De depressieve kant kende ik van daarvoor ook wel. Dat hebben we net nog niet zo uitgelegd, maar dan was het vaak eens een keer. Een, een avond uh, somber of eens een keer, uh, nou, misschien wel twee dagen eens een keer, maar dat was het ook. En, en dan uh, was het was... gewoon, uh, waarom ben je zo somber? Dan van, ja, weet ik niet, geen idee. Ja, en dat dan was, dan was het kan het gebeuren. Gewoon... Precies, dus ja, ja. Ik denk ook een beetje, dat hoort bij het Iedereen ja, is wel eens somber. Dat, dat is ja. dan een gedachte die je hebt. Maar die, dat waren wel gedachten, dan kon ik me ook echt wel wat terugtrekken. En uh, nou, goed was het niet, dat klopte niet. Maar uh, ja, het hoorde erbij, het was kort, het was ook... Uh, Kort genoeg, nu zit ik wel me te bedenken nu. Ik had dat uh, na een hele drukke periode in 2017. Uh, dat was een combinatie van werk, studie, uh, van alles bij elkaar. Echt een hele drukke tijd uh, wel gehad. Uh, en toen uh, zei, zei ik de hele tijd, van, ja, ik functioneer de hele tijd een beetje op min één. Het uh, gaat net niet helemaal goed. Toen had ik al een soort, dat ik dat benoemde, <laughs> zonder, van, dat ik zonder dat door te hebben, dat dat belangrijk zou worden, <laughs> de, dat, dat scoren. En uh, toen ben ik ook naar de huisarts. Ja, toevallig naar de huisarts geweest. Van, nou, ik heb het idee dat ik wat depressief. Nou, dan krijg je de standaard vragenlijsten. En daar kwam wel uit van een uh, depressief. Uh, en toen ben ik bij een uh, psychologe terechtgekomen. En ook daar waren weer de standaard vragen: uh, beweeg je nog? Ga je nog naar je werk? Eet je nog goed? Uh, en dat was echt serieus te horen gekregen daar. Nou, dan kan ik u niet helpen. Want u weet precies wat er moet gebeuren. En uh, dat doe je al. En dat klopt. En dat is goed. Ga daarmee ja, door dat, Ja, en, ja en, dan ja, gaat het vanzelf alweer ja. over. Ja, dan gaat het vanzelf alweer over inderdaad. Dus uh, toen heb ik nog wel een... Maar uh, was dat in die tijd redelijk daarna een wandeling door Schotland gemaakt van 150 kilometer. Ik vond dat dat wel goed was om in mijn eentje te doen. Dat was, uh, <laughs> ja. was erg leuk, kan het aanraden. Maar ik denk achteraf bezien dat het ook wel ja, zo'n zo Zo'n fase is van uh, dat er even wat energie uh, kwijtgeraakt uh, uh, uh, uh, uh, uh, moest worden. Besloot je dat dan ook gewoon uh, in het moment? Zo van, nou, ik ga nee, nee, nee, week. Nee, ik ging het wel, nee. Ik ging het wel echt wel. Okay. Dat is wel typisch voor mij. Ik ga het dan wel perfect voorbereiden. En dan is het. Uh, ik uh, sprak daar iemand die. Uh, en dan liep ik ook een paar van die etappes van die wandeling mee. En die uh, noemde mij uh, Mr. Well Prepared. <laughs> dus ik, ik, vind, ik, ik ga dan ook wel heel ver in uh, alle voorbereidingen. Uh, juiste tent en dit. Uh, alles reviewen. En uitzoeken, zo, dus uh, dat uh, Ook deed ik een beetje wel inderdaad. op manier. Ja, ja, ja ik ja, denk, ja, dat ju juist ja. Het is wel, ik, ik van allerlei onderwerpen, ik vind van allerlei dingen, vind ik heel erg interessant, en dan kan ik daar helemaal ja, wel een soort van manisch uh, helemaal in opgaan... en alles uitzoeken en alles lezen en alle YouTube-filmpjes... en nou, noem maar op, om er helemaal in op te gaan. Het en... kost veel tijd, maar het levert ook wel wat op. Ja, ja dat vind ik op zich wel een leuke kant ervan. Ja. Uh, ik sprak afgelopen weekend iemand die, die had zoiets van... ja, hoe weet je dat allemaal? hoe, hoe Zo breed... De, ja, dat, dat, dat weet ik, dat vind ik interessant. Ja, en dan heb ga ik maar zo helemaal... lang uh, ooit een ja, keer precies. super veel ja. tijd aan besteden. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, en dat vind ik wel een leuke kant. Dat is uh, ergens mis ik hem op dit moment nog een beetje. Die zal, maar ja, dat weer wilde ik je dus schaar, ja. ja, ja. Want ja. Ik, dat is natuurlijk wel een van de dingen waar ik dan aan meteen aan moet denken. Want dat is uh, wat er uiteindelijk bij mij is gebeurd. Dat ik die periode gewoon heel erg meer ga missen. Die periodes ja. waarin ik dus wel die focus heb en die energie en. Uh, ja. Die superpower om het maar Ja, dat kan me noemen. voorstellen, inderdaad. Ja, ik, ik, ik, ik hoop dat hij ook wel een klein beetje gaat komen, inderdaad. En ik heb ergens de hoop dat ik ben nog steeds niet helemaal goed genoeg uitgerust. En dat merk ik aan dat mijn, uh, nou, een beetje zo, mijn cognitieve vaardigheden, de, de, de, de, dus iets lezen, instructies opvolgen. Uh, uh, qua werk dat gaat gewoon nog niet goed. Ik uh, las normaal kon ik in nou, een dag, anderhalve dag las ik een boek dan nou, ben ik überhaupt uh, blij als de achterkant van een boek heb uh, gelezen. Dat, dat vind ik al een uitdaging. Ja, zonder ja. gekheid. Als, nee, aandacht erbij als, houden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zoals gisteren. Ik, uh, nou, de, uh, volgens mij, als je ook al terecht loopt... dan krijg je echt bizar veel vragenlijsten altijd... Die, uh, waarvan je gevraagd wordt om die in te vullen. Ja, ik moet er sommige zinnen... moet ik dan echt hardop gewoon <laughs> voorlezen voor mezelf. Want anders kan ik ze gewoon niet helemaal ja. goed interpreteren, begrijpen. Dus uh, nee, dat is echt wel... Uh, maar hoe ga je, wat, ik lach daar een beetje om, omdat het ja. zo herkenbaar is. Niet omdat ik het, want het is natuurlijk heel vervelend eigenlijk... als je dat ja. he, merkt van jezelf. Want ik ja. was in staat om dit allemaal. Het is super ja. makkelijk te doen en ik kost het mezelf een moeite. Ja, ja het, ik moet... Uh, als, op het moment dat het me overkomt... dan erger ik me aan mezelf. Dat, ja. Uh, ja, ja, maar ik weet... Want als ik me aan mezelf ga ergeren, dan ga ik het alleen maar oh, moeilijker maken. Ja, <laughs> ja, dat zeg ik nu. Hè. Het is, uh, dat lukt lukt niet altijd. Dat is, uh, was het maar op alle momenten uh, zo. Maar uh, als ik het op goede momenten, dan kan ik heel goed beredeneren. Of, ja, ik kan me nu wel gaan ergeren, maar dan wordt het alleen maar erg geval. Ja, ah, je hebt het wel gelijk. Dat is, dus uh, het is waar. Uh, ja, ja. Ja, dus, uh, Maakt het niet beter. Nee zeker, er niet. Nee, nee, zeker niet. Dus ik uh, probeer me er maar wat aan toe te geven. Te uh, accepteer ja, dat het even zo is. Ja, dat uh, dus... Ik denk dat, ja, dat het gewoon tijd nodig heeft om nog een beetje verder uh, uit te rusten Zeker, en uh, ja. dat beter uh, te krijgen. En, uh, maar ik, ben, ja, ik ben echt wel altijd een rasoptimist en ik geloof echt wel erin dat het uh, ja, beter gaat worden en dat ik uh, ja, echt wel de de voordelen ook alweer weer uit kan gaan halen. Dat is, uh, ja, want er is ja. natuurlijk ook een moment, en zeker als je natuurlijk nog maar net begonnen bent met, met, met, met het opbouwen van die... Nou, niet dit opbouwen, want dat heb je dan... Hè, er is nu als het goed is gewoon een dosering. Hij gaat misschien straks nog een stukje omhoog als het aan jou ligt. Maar op een gegeven moment zou je ook weer kunnen zeggen we halen er weer iets af. En dan kun je langzaam kun je een soort balans vinden tussen ja. nog wel net een beetje een soort van dat lichte ja. energieke gevoel behouden of in ieder geval benaderen. Precies Niet helemaal kwijtraken. Ja. Ja, ik, ik, ik sta er nu een beetje in dat ik denk, uh, wel, eerst maar stabiel worden. Stabiel, uh, wat, wat beter uitgerust en dat uh, alles weer een beetje lukt. En uh, dat misschien ook wel even een paar maanden gewoon even volhouden. Dat uh, kijken of het zo blijft. En dan eventueel eens uh, gaan schroeven met minder of meer of... Uh, maar dat, uh, ja, dat is... Uh, dat klinkt uh, ja. als een heel verstandig besluit. Ja. <laughs> ja, je hoort maar... echt wel, ja, je hoort echt wel mensen die... Uh, ja, je, en dat wordt ook wel op het hart gedrukt inderdaad. bij echt van, nou, ga niet zelf aanklooien met nee, nee. die lead team. Ga nee, dat nee. echt in overleg doen, inderdaad. Ja. En uh, ja, ik denk de, dat ik dat te zijnde tijd echt wel wil gaan doen. Het, het, het enige is waar ik, ja, wat ik lastig vind, is dat het gewoon zo lang duurt. Het is uh, nou, wat ik best wel, uh, ja... Uh, moeilijk vind ik. Ik werk uh, nog maar, nou, als het mee zit, uh, laten we zeggen, tussen, tussen de 12 en 16 uur per week, zoiets. En uh, het is al, nou wat is het nu, sinds vorig jaar uh, juli ben ik volgens mij ziek gemeld, dat het uh, niet meer gaat. Dus ik... Uh, en ben je nu weer aan het opbouwen? Of ben je toen, uh, nee, ik ben aan het opbouwen. Ik ben toen een tijd uh, helemaal, uh, dat het helemaal niet lukte. Ja, dus echt al een tijd geweest. En toen uh, langs werd het opgebouwd. Ah, het gaat zo uh, moeizaam en langzaam. En daar, daar kan ik me uh, ja, zo van balen dat het uh, niet sneller gaat. Dus ja, natuurlijk ken ik... Maar waarom ik, uh, dan? Want ik hoor dat... je net overstandige verstandige dingen zeggen over... Hé, dat ja. moet ik niet haasten, je moet een beetje de tijd ja. geven en de balans ja, dat is, ja, is, ja, dat, is dat, dat, dat, dat de is... druk van je baan zelf? Die nee, dat, uh... dat is een, er is geen enkele druk. Ik okay. ben ongelooflijk blij met hoe dat uh, de ruimte die ik krijg en uh, hoe dat uh, kan. Dus dat is geen enkel... Maar, maar nou, dan kan ik echt denken, ja, dat zijn wel collega's van mij die nu extra moeten doen... Uh, uh, de, ja, ja. Dat, dat zijn uh, gedachten ja. die ik uh, dan kan hebben. Allerlei gedachten waar, waar, waar zij totaal niet van wakker liggen, nee, of uh, weet ik wat. Maar het zijn wel gedachten die dat ik heb. Uh, ja. dat, dat, dat. En ik denk dat wat, wat ook wel meespeelt uh, hierin. Ik ben uh, best wel opgevoed met uh, de, de gedachten en, en het voorbeeld van, nou, gewoon werken, niet zeuren. En uh, ja, de, als je verkouden bent, uh, ga gewoon, gewoon naar door, werk je, toe en, uh, gewoon ja. doorgaan. En uh, nou, die, die insteek heb ik zelf ook lange tijd gehad. Dat, uh, van, ja, ga me niet ziek melden, dat... Uh, dat is onzin. Uh, gewoon doorgaan. En, uh, maar kan je wel is, tegen je baas... Ik weet niet waar je werkt en hoe dat gaat natuurlijk. Maar als je terugkomt... Uh, dan moet je even een gesprekje voeren? Weer, zo van, nou, hoe gaat het met je? En dan wel eerlijk, eerlijk zou je dan meteen... Nee, het gaat hartstikke goed. Nee, ik denk dat ik dan ook uh, over nee. twee weken weer uh, fulltime aan de bak kan. Nee, en, uh, ik, kan ongelooflijk, ik ben ongelooflijk blij met mijn leidinggever. Daar kan ik gewoon helemaal open over zijn. En het, want er wordt ook wel gezegd toevallig... Uh, niet of je dat gezien hebt, uh, dat, dat stuk van Uit de Schaduw van uh, Hannah Verboom, uh, dat was de afgelopen uh, tijd. Ik heb erin. het niet gezien, maar ja, dat, ik weet het van het ja, bestaan. Ik moet ja. nog kijken. Ja. En daar is de moeite waard. En dan kwam uh, de, hij is de psychiater Dirk de Wachter, die komt mm -hmm. er even voor, uh, zegt hele verstandige dingen. En uh, die zegt van die ontraadt uh, mensen om tegen hun leidinggevende te zeggen als het een, een bipolaire stoornis is <laughs> of wat dan ook. Omdat het, uh, ja, omdat je ja. eigenlijk ja, je kunt eventuele promoties en zo kun je, je ver vergeten ver ver ver en ja. dergelijke. Ja. En ik had, ik had echt zoiets van, nee, ik, ik wilde er gewoon open over zijn. Ik, uh, ik geloof ik daar wilde niet in Nee, nee, volgens mij moet je dat gewoon kunnen zeggen. Nee. Maar ik kan me voorstellen, als je ergens in een corporate uh, ergens zit of uh, noem eens wat, naar uh, een wat andere sfeer hangt, dan uh, waar ik uh, werk. Ik werk op een universiteit. Dus uh, daar is ook echt wel de ruimte voor dit soort dingen. Maar het is, ik kan me voorstellen dat er echt wel bedrijven zijn waar dit uh, ja, wel ik een denk, issue is. Dat weet ik wel zeker dat dat zo is. Maar ja. ik denk dat dat komt omdat het zo onbekend is. Tenminste, relatief onbekend ja. is. Ik, ik denk dat ja. als we veel meer voorbeelden zouden hebben van... Uh, Want die zijn er wel. Van uh, ja. uh, grote CEO's die ook een bipolaire stoornis hebben. Ik bedoel, het, is het, het een sluit het ander niet uit. Hè. Je kan net heel bijzonder succesvol zijn nee, uh, met een bipolaire stoornis. Ja, ik denk dat Steve Jobs ook niet helemaal uh, vrij da was nou, uh, ja. van enige... Ik wil het zelf niet zeggen. Ja. Maar de, de, zo zijn er wel meer voorbeelden nee, te noemen. Zekere, van mensen die zekere. echt wel iets hebben uh, neergezet. En uh, ik geloof zeker dat er ook mensen zijn in het bedrijfsleven. die een bipolaire stoornis hebben. maar dat niet zeggen. Nee, de wel. Om de redenen die je, ook net, ja. uh, die je net noemt. Ja. ja, het is denk ik vooral mooi als je de. Ja, vooral de positieve dingen eruit kunt halen. En inderdaad, nou we het er net over hadden... dat je een bepaald onderwerp hebt waar je helemaal induikt. Uh, dat heb je natuurlijk binnen je werk ook. Dat je daarvoor kunt inzetten. Dat je heel ja, goed research precies, kunt doen. Ja. Dingen kunt uitzoeken. En dingen op een rijtje kunt En het kunt gaat er dus helemaal niet over, de, de, over, de, over die stoornis per se. Of, het gaat er eigenlijk veel meer om wat je, wat je kan. Ja. weet je wel En uh, dat het ook oké okay is, denk ik. En, en, los van of je nou een dsm classificatie hebt of ja. niet. Uh, het, het gaat er gewoon om. Kan jij... Mag je ook af en toe eens gewoon een beetje een, een rot dag hebben? Ja. Mag je ook af en toe gewoon misschien wel een maand, een rot maand hebben? Precies. He, dat, volgens mij moeten we veel meer naar, naar zo'n scenario toe. Want ik denk ook dat als je niet per se een label opgeplakt hebt gekregen... dat het leven er ook niet altijd even gezellig en nee, vrolijk klopt, uitziet. Klopt. Weet je wel? En dat mag. Iedereen heeft zijn variaties alleen bij een uh, bipolaire stoornis. zijn die variaties net even wat groter. Ja. Inderdaad, uh, dat hakt er wat meer in. Ja, ja. ja en over het algemeen mogen we daar denk ik gewoon over het algemeen wel wat opener en wat eerlijker over zijn, denk ik, zeker, tegen elkaar. Zeker. Ja, en dat was voor mij ook een reden om uh, nou, bij jou uh, te komen, inderdaad, in de podcast. Dat het juist... Uh, ja, ik, ik, ik zie dit ook echt wel uh, als een soort mogelijkheid... om uh, te kunnen delen met mensen in mijn omgeving en ook wel mijn werk. Ja, maar dat wil ik je dit, nog vragen. Het, uh, Want hoe yeah. hebben mensen gereageerd dan? Want bijvoorbeeld uh, je ja, ouders, je vrienden, mensen die uh, gewoon jou kenden... als een uh, jongen die dus heel energiek was over het algemeen. Ja. ja. En, en nu opeens... Uh, heeft hij een bibliaire ah, je story? Je, je is. wisselend inderdaad. Het is, uh, nou, die me altijd wel bijblijft, Dus uh, van een vriend van mij die zei van, uh, ja, ik ben nou ook wel wat anders naar mezelf gaan kijken of, of gaan nadenken van, kan mij dit ook overkomen? Dat, dat, dat, je neemt het zo uh, makkelijk aan als uh, nou, nou, het leven kon me aanvliegen en ik heb mijn huisje, baampje, beestje en uh, noem maar op. Ik had mijn huisje, baampje, beestje, maar ja, dat ben ik allemaal kwijtgeraakt. Uh, en, dus dan ziet je leven in één keer heel anders eruit. En uh, wat voor reacties nog meer? Het, het is uh, uh, ja, ja, ook dat mensen gaan uh, totaal niet zien aankomen. Denk van ja, dit kan niet. Dit, dit, dit, uh, zo. Want ergens werd ik ook altijd wel als heel stabiel gezien. Ik denk dat het ergens <laughs> ook het wel. Ja, dat is wel, ja, nee, dat is wel denk... grappig. Ja. ja, het is wat. wat, wat ja. ik, ik heb echt wel een soort uh, van uh, mij aanpassen. En uh, uh, ik heb altijd wel. Maar um, aangepaste de situatie en, en uh, niet mij heel erg. Uh... Altijd wel de gedachte gehad van een hele rijke binnenwereld in mijn hoofd. Van nou, er gebeurt van alles en ik ben verzin van alles. Maar dan heb ik dan ook aan denken: Nou, misschien is het niet helemaal handig als ik dit nou precies ga doen of ga vertellen. Ja, nee, ik dus, hem, ja. Dus, dus, dus ik heb wel iets aangepast bij, uh, ja, ja, je mij. Uh, ja, precies. Ja. ja, maar goed, dat was ik uh, vorig jaar wel redelijk kwijt. Hoor. Toen was het, uh, was het wel redelijk uh, mis inderdaad. Toen was ik dat, uh, lukte dat ook niet meer. Inderdaad, uh. maar ik denk dat ik dat uh, daardoor het wel heel lang heb uh, volgehouden dat het niet opviel omdat ik mij uh, altijd wel aanpaste aan mijn uh, omgeving. Een soort chameleon uh, idee. Maar en, heb je vorig jaar wel gewoon zelf ook een punt gehad? Dat je dacht, oh, dit is echt... Dit is echt wel een hele rare gedachte. Ik dacht op een zeker moment, om eerlijk te zijn... dat ik gek aan het worden was. Echt, echt, echt dat was uh, echt niet goed. Dat was... Uh, maar was het ook een beetje plezier? Ja, plezier wilde ik niet, wil ik niet nee, zeggen. Nee, ik snap maar, wat je bedoelt. Weet je wel, dat het ook ja. een beetje ja, half grappig voor jezelf ja. of leuk voelt, in ieder geval het, het, het, het, het leuke was, ergens kon ik wel van dat dingen lukken. Ik wel van, zo, dat lukt eventjes, uh, dus uh, die 60 kilometer fietsen, dat uh, ja, lukte. Maar ik kon er ja. niet van genieten, dat niet. Het was niet nee, dat okay. ik uh, dus, uh, dus ergens wel uh, een soort uh, het grappig vinden en dat lukt. En uh, dat is toch wel bijzonder, maar dan niet van, uh, nou, dat je met voldoening erop terugkijkt of nee, zo. Nee, nee, nee. Want nee, ook nee. ergens wel de gedachte uh, hebben, dit klopt wat. niet helemaal. En ook omdat ik telkens nou vooral in de nachten dan van die sombere gedachten had en uh, dat het niet liep. Dus, uh, nee, ja, maar je zit echt... ook, denk ik, als ik me een beetje dan kan voorstellen hoe dat gaat, dan zit je in zo'n fiets. Of zit je ook gewoon, je bent gewoon heel gefocust, gewoon bezig. Ja, dus je precies. hebt ook helemaal geen tijd om even te relativeren of even te denken nee, wat wat je aan het doen maar ja, Je bent het ja. gewoon aan het doen, je bent ja, heel actief aan, inderdaad, wat je er straks ook ja, al zei. Ja, ja, ja, heel erg aan in gedachten. Uh, dat. Ja, dat is gewoon, ja, uh, en wel. Het heeft wel een leuke kant van, van dat ik wel hele. Uh, uh, rijke binnenwereld heb qua gedachten en zo. Het hoeft niet altijd alleen maar negatief te zijn. Het kan ook leuk zijn, inderdaad. En dat is wel weer uh, leuk. Directe ja, direct een voorbeeld heb ik niet. Maar, maar het is jouw wereld. Ja, het is je eigen wereld, inderdaad, die, die, die, die je hebt. En dat is wel weer aangenaam, inderdaad. Uh, dat is wel weer uh, interessant. En ik heb het idee dat dat ook niet iedereen heeft. Dat het is, het is ook een soort vorm van creativiteit of zo. Uh, die uh, ja, een blik creativiteit dat open gaat in je hoofd. Ja. En dat maakt het wel weer uh, leuk, inderdaad. Ja, ja. Doe je daar ook iets mee? Geven die ook de ruimte? Ja, vind ik. Ik weet nooit goed hoe ik het precies moet, moet uiten. Ik, ik heb het idee, ik ben een creatief persoon in het uh, zoeken van oplossingen. En uh, dus op die manier weet ik dat ik best wel creatief kan zijn. En wat andere insteek hebben bij uh, dingen. Uh, maar, maar dat ik het uit in, uh, dat ik uh, nou, van spreek, ga schilderen, piano spelen, uh, muziek gaan maken... Nee, dat dan weer niet. Dat... dat, dat. Misschien moet je die vooral... ding nog ontdekken. Ja, ik, dat zou best kunnen. En, uh, nou, misschien dat het wel in, in taal zit of zo. Ik vind uh, met woordgrapjes dingen met taal, dat vind ik dan wel weer leuk. Uh, die, die, die hoek is er wel weer aardig ontwikkeld. Uh, uh, ik heb heel veel opgeschreven van het afgelopen jaar wel weer. Een aantekenboekje dat ik uh, de meest absurde dingen... Uh, nou, ik... Ik weet niet wat jouw ervaring is bij de eerste keer bij een altrecht binnenlopen, maar daar lopen heel veel verschillende mensen rond. Dat is. Dan denk je: dit is toch niet. Hier moet ik toch niet zijn? Nee, toch niet. Daar hoor ik toch niet tussen. Dat is toch wel een leuk onderwerp, inderdaad. Want dat is echt. Ik was al gewaarschuwd, inderdaad. Ja, daar kom je wel wat tegen, inderdaad. Voor mensen, inderdaad. Als je daar dan bent, dan denk je: oké, dat. Het is, het is een heel dubbel gevoel. Je ik wilt jezelf echt, uh, de, niet de buiten plaatsen of zo. Want ik kan er echt denken: van ja, ja maar, maar, mijn, maar, je, mij bankeert ook uh, iets op dit moment. Maar ik, ik, er lopen ook mensen en Je denkt van: oh mijn god, dit is. Uh, ja, maar je kan alles wel echt Je kan alles dit. relativeren daar. Ja. Maar ik bedoel, op een gegeven moment is er ook wel ergens een grens. Want Absoluut. Ik, ik ja. liep ook daar natuurlijk Toen de allereerste keer. En de eerste gene die ik tegenkwam was iemand. En die vroeg me meteen om een sigaret met twee uh, parkieten op de schouder. Ja, Alle, allebei de kanten. En, en toen dacht ik, wat? Ja. <laughs> en toen liep ik door, en toen liep er iemand te schreeuwen. En toen dacht ik, ik, ik is dit het goede gebouw? Ben ik ja. hier wel goed? Maar ik was goed. Nee, precies. <laughs> daar, daar, daar was jij even, daar hoor jij even Daar thuis. hoorde ik tussen. Ja, precies. En ja. dat is inderdaad, nou, dat vind ik echt wel een. Uh, ja, dat, uh, dat je daartussen uh, hoort in één keer op dat moment, dat vind ik wel een behoorlijke stap, inderdaad. Daar moest ik wel even aan wennen. Uh. Want hij moest er ook wel om lachen. Uh, echt. Ik heb conversaties. Ik kan ze nou niet direct terughalen, maar ik heb ze wel opgeschreven. Echt tussen dan twee mannen die uh, nou, blijkbaar beide ook wat gebruikt hadden. En dat ja, zijn ook dat conversaties heel heetjes, inderdaad. Is het, ja. ja, heel ja. veel uh, mensen die ook wat gebruiken. En dat is bizar inderdaad, wat je daar tegenkomt. En, uh, ja, dan, uh, dat is wel mooi voor, voor boek, als je dat ooit wil Ja, zeker. Dat is wel een gedachte, inderdaad, van misschien moet ik daar ooit nog eens wat mee doen, inderdaad. Want dat nog eens een keer... En ik bedoel helemaal mooi, niet uh, disrespectvol uh, naar uh, mensen die uh, zo'n ernstige stoorde dus zijn, want ja. dat is het. Maar ik wil me er toch liever niet mee nee, vergelijken. Nee, helemaal mee eens. Ik ben helemaal met een je eens, inderdaad. Het is uh, wel even een next level is wel een problematiek, erger. inderdaad. Ja. Zeker weten. Ja, en supersneu, wel. hoor. Daar, uh, ik bedoel, echt, vind ik heel sneu met ja ook. dus ik bedoel, het is helemaal niet dat ik ze uitlach. Ik, nee. ik vind alleen dat ik zelf gewoon daar dan niet per se helemaal mee eens, inderdaad. Helemaal eens. Het is uh, iets lichtere problematiek wat wij hebben. En dat, uh, dat, ja. is al zante, dat is wel ernstig zelf. Dat is wel erg uh, genoeg, ja, precies. Ja, ja, precies. ja. ja. Hey, uh, Daan, als jij uh, nog iets uh, wil delen, ehm... Um, dan mag dat. En anders zou ik zeggen: hartelijk dank voor je komst. Ik vond het superleuk. Uh, eerste podcast van dit uh, tweede seizoen. Ja, ik vond het ook super fijn hier te zijn. Het is. Uh, ja, ik, ik denk dat mijn boodschap zou echt wel zijn: inderdaad: van uh, als het niet gaat, als het uh, met je niet lukt, of uh, je hebt uh, negatieve gedachten, suïcidale gedachten. Ga alsjeblieft om hulp vragen. Ga, ga uh, hulp vragen. Uh, vertel het aan de mensen. Aan. Ja, precies. <laughs> ja, het is voor mij, ik vond het een hele grote stap. Ik vond het heel moeilijk om uh, ja, het is mij te e uithieren over. Ik uh, ben moest, er wel eerlijk ja. gezegd een beetje over verbaasd. En in positieve zin. Want ik dat, heb heel veel mensen gesproken waarbij dat echt een hele lange weg is geweest. Ja. Voordat ze op het punt kwamen dat ze dachten... Oké, okay, nou nu moet ik wel echt, echt naar de huisarts of nou ja. echt naar de dokter... om me echt iets aan te laten doen. En je ja. bent meteen al... Nou ja eigenlijk gewoon direct al gewoon ja, uiteindelijk wel gegaan inderdaad goed ja het is ja ik ja ik, ik denk ja dat is de snelste dat was erg genoeg ik wil ja ergens was ik de schaamte ergens voorbij want dat, dat ik denk dat dat er bij mezelf ook wel heel veel schaamte Tuurlijk, zat ja. inderdaad van nou, ik wil helemaal niet uh, naar buiten gaan met mijn uh, ellende of het gaat niet nee. of wat dan ook maar doe dat wel. Vraag hulp. Uh, een uh, ideale uh, eerste uh, plek omheen te gaan is gewoon de huisarts. Die uh, kan er helemaal onbevangen naar kijken. En ook, ook wat jij hebt gedaan, praat erover Tegen ja. vrienden, vriendinnen. Uh, en die kunnen je ook weer zeggen, joh, uh, als je dat hebt, zou ik eens contact opnemen met de huisarts. Inderdaad. En doe helemaal dat dan eens. ook weer gewoon. Ja, doe dat gewoon. Ga hulp vragen. En, uh, ja, dan kun je geholpen worden. Want uh, het klinkt, of het is heel somber op sommige momenten. Je kunt je heel erg uh, ja, je eenzaam voelen. Dat herken ik ook wel. Het zijn echt momenten dat je denkt, van ja ik sta er gewoon alleen voor. Want ja, wie gaat mij helpen? Uh, maar er is altijd wel hulp voor je. Er is, ja, je kunt altijd bij iemand terecht. Zeker weten. Vooral in uh, Nederland zoals het hier geregeld is qua hulp. Zeker, er, uh, altijd hulp voor je, zeker. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan en fijn uh, dat ik hier mocht zijn. En tot zover de eerste aflevering van seizoen 2 van De Pillenkast. Fijn om weer terug te zijn. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En uh, heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week weer een nieuwe pillenkast. Graag tot dan. Hey.